De groep was al overgebracht van Haiti naar Curaçao. Vandaaruit vertrok het vliegtuig naar Eindhoven. Het zijn twee Nederlandse hulpverleners en twee Nederlandse ouderparen met hun Haitiaans adoptiekind. en verder vier andere adoptiekinderen die hier door hun ouders worden opgehaald. In België komt vandaag misschien ook een vliegtuig aan met Nederlandse overlevenden. Dat zijn er minstens acht, maar daar is grote onduidelijkheid over omdat het toestel vanuit Haiti vertrekt. Op de luchthaven van Port-au-Prince is het nog altijd een chaos. Tientallen vliegtuigen staan te wachten om te vertrekken, maar moeten wachten op de inkomende toestellen met hulpgoederen. De BOVAG meldt dit weekend een topdrukte bij de autowasstraten in Nederland. Veel mensen willen de pekel van hun wagen wassen die de afgelopen dagen onder en op de auto's is gekomen. Bij sommige wasstraten stonden gisteren lange rijen wachtende en ook vandaag eerst er een topdrukte. Bij de BOVAG zijn 175 wasstraten aangesloten, verdeeld over het hele land. In grote delen van Groot-Brittannië wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Door de regen en de smeltende sneeuw dreigen riviertjes buiten hun oever te treden. Het smeltende water kan niet in de grond zakken doordat de vorst nog in de grond zit. Vooral in Schotland waar de meeste sneeuw is gevallen wordt gevreesd voor wateroverlast. Op 18 plaatsen is de kans groot dat rivieren het smeltwater niet meer kunnen verwerken. Maar ook op Wales en Noord-Engeland wordt rekening gehouden met de overstromingen. Groot-Brittannië heeft de strengste kou in 30 jaar achter de rug. Het weer in het oosten en noordoosten nog een bui bij een graad of drie. In de rest van het land wat zon bij een graad of zeven. Vanavond en vannacht overal regen. Het koelt af tot dicht bij nul. Morgen eerst dat zon, later meer kans op regen. Het wordt dan een graad of vier. Dit was het NOS Journaal.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 Fm. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. Ja, goedemiddag en welkom bij Zondag in Kermerland. En het is vandaag zondag 17 januari 2010. En ja. Het is weer een nieuw jaar voor mij, dus ik zou zeggen, ja, ik mag het nog zeggen. Gelukkig nieuwjaar, iedereen de beste wensen. En dan gaan we weer snel door aan met de orde van de dag. Nou, hier zondag in Kennemerland bij CFM Zandvoort en AB Radio. Nou, wat gaan we dit uur allemaal doen? Nou, in ieder geval gaan wij praten met Lana Lemmens van de VVV Zandvoort. Zij staan namelijk ja, deze hele week, of eigenlijk stonden ze deze hele week... en vandaag is de laatste dag, staan ze op de vakantiebeurs. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dat is verlopen. Plus, ja, wil ik graag weten wanneer komt het grote spandoek weer op het Raadhuisplein en dan wel te verstaan het nieuwe. Want op dit moment is nog het, het oude doek te bewonderen van 2009 en ik ben wel weer heel benieuwd welke evenementen er dit jaar weer op de kalender staan. Dus dat gaan wij zo meteen even bellen met Lana Lemmens. En voor de rest gaan wij nog natuurlijk veel meer laten horen. Regionieuws, het weer en uh, natuurlijk sportkort hier bij Zondag in en mijn land en muziek. Dit is Message to My Girl. Optimale. Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur. Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee. dat met sinds een dag of twee. Nou, van Zandvoort en regio Kennemland gaan we eventjes naar uh, Utrecht. Want daar is op dit moment de vakantiebeurs bezig. En iedereen mag weten waar, uh, ja, waar Zandvoort ligt, waar Zandvoort voor staat. En wat er allemaal te doen is hier in deze regio. En wie weet dat, dat is natuurlijk de VVV. En Lana Lemmens werkt daar en is op dit moment op de laatste dag van de vakantiebeurs in Utrecht. Lana, goedemiddag. Goedemiddag, Lena. Hoi. Nou, hoe is het om uh, daar op zo'n vakantiebeurs te staan? Ja, ontzettend leuk. Uh, ontzettend lawaaiig. Ik hoop dat jullie me allemaal goed kunnen verstaan. Ik ja, je klinkt een... prima. Oké, okay, nou, ik, ben, ik heb namelijk nu een shantycore uit, uh, nou, ergens uh, uit Noord-Holland uh, naast me staan. En die maken behoorlijk lawaai, kan ik je vertellen. <laughs> uh, nou, de, de vakantiebeurs is ontzettend leuk. TV uh, Zandvoort. ...of de badplaats Zandvoort is hier uiteraard ook vertegenwoordigd... Uh, ...en wel in de stand van Noord-Holland. We hebben een ontzettend grote stand met de hele provincie Noord-Holland... Uh, ...en daarin hebben wij eigenlijk ook onze eigen plek... ...en uh, nou ja, daar proberen wij zo goed en zo kwaad als het kan uh, Zandvoort uh, te promoten... ...en het gaat ons uh, redelijk af, denk ik wel. Ja, want hoe reageren de mensen op, uh, ja, op het feit dat jullie daar staan en op de badplaats zelf? Nou, hartstikke leuk. Ja, natuurlijk uh, hebben ook mensen een bepaalde doel, uh, een, een, ja, een bepaalde bestemming waarvan zij denken: daar wil ik graag naartoe. De vakantiebeurs is een ontzettend groot, de hele wereld is hier vertegenwoordigd. Uh, wat je heel leuk uh, merkt, is dat uh, ja, bepaalde. Uh, provincies bijvoorbeeld zoals in Zeeland en Zuid-Limburg zijn hier helaas niet vertegenwoordigd. En dan zeggen mensen wel heel vaak, goh, kan het nou dat Zeeland niet is uh, vertegenwoordigd en dat dan een badplaats Zandvoort uh, zo hier zelfstandig wel staat. En daar zijn we hartstikke blij mee. Wat we hier doen is, uh, we, we proberen arrangementen te verkopen. We hebben een speciale aanbieding gemaakt voor de beurs. Deze beursaanbieding uh, ja, proberen we eigenlijk aan iedereen te verkopen. door zo mensen op zijn minst één nachtje naar Zandvoort te trekken. En uh, ja, hopelijk natuurlijk langer. Ja, wat, wat trekt uh, mensen nou hier uh, aan Zandvoort? Ja, wij weten, tenminste wij Zandvoorters denken altijd: nou, het is de zon of het is de zee of het is het uh, casino. Of het is. Uh, ja, goed, uh, weet je wel, eigenlijk de standaard dingen. Ja, natuurlijk. Ja, nou, kijk, wat ik wel uh, opvallend vind. en dat was vooral de 50-plus-weer waar we ook stonden, maar dat is hier ook wel. Ja, de, de, de, een heleboel mensen die hier komen zijn uh, net even wat ouder... en die, die zitten niet per se op Zandvoort uh, midden in de zomer te wachten... Nou, daar hebben we ook goed op ingespeeld. We hebben ook echt een arrangement uh, die, die uh, richt op de, de schoudermaanden... zoals die zo mooi heten. dus het, uh, het laagseizoen. Dat is om twee redenen. Juist omdat we het idee hebben dat mensen daarnaar op zoek zijn. Even niet de massale drukte, maar juist lekker het uitwaaien op het strand... de prachtige natuurgebieden en genieten van de rust. En natuurlijk omdat de hotels ook uh, scherpere prijzen kunnen geven in deze periode... Uh, als dat ze dat kunnen... ...in het hoogseizoen. Want dan liggen de prijzen natuurlijk wel anders... ...en dan is de aanbieding natuurlijk wel uh, anders aantrekkelijk. Nee, dat is mens... uh, volkomen ja, duidelijk. Die... Nee, geeft niet. Uh, maar in ieder geval, uh, ja, dus oudere mensen is nu vooral het uh, publiek. Uh, ja, wat, ja. Uh, wat is het, zeg maar, het arrangement wat je hebt samengesteld? Want zometeen komt nou, Valentijnsdag natuurlijk ook... Ja, ja, ja, precies. Nou, we hebben twee arrangementen, um, een, een zin- en zandvoort-arrangement en een zin- en zandvoort-deluxe-arrangement, zoals we het noemen. De ene is samengesteld met uh, onze vier sterrenhotels, de, uh, die hebben natuurlijk drie van in Zandvoort. Eigenlijk de andere met de overige hotels, die uh, lid zijn van de VVC en die graag mee wilden doen aan dit arrangement. Um, Stevens is er uh, gekeken naar fietsverhuur, dus um, in het ene arrangement is het met fietsverhuur, de andere zonder, er wordt toegang gegeven tot het Holland Casino... tot het Nationale Park Zuid-Kennemerland. Um, een fietskaart gaat erbij. Een sloppieswandeling, dus een wandeling... tussen uh, door alle leuke kleine straatjes... Uh, van Zandvoort. Dus eigenlijk uh, een heel divers arrangement. En mensen vinden dat ook echt wel heel erg leuk. Want die uh, weten vaak bijvoorbeeld ook niet... dat we twee nationale parken natuurlijk hebben. En dat is gewoon uh, ja, iets waar we heel erg trots op zijn. En wat we hier dus de hele dag vertellen. Ja, het lijkt me wel heel erg vermoeiend de laatste dag. Hoe heb, je, ja. hoe heb je de hele week ervaren? Ja, het is, het is, het is inderdaad heel vermoeiend. Je staat echt de hele dag uh, op je benen, de hele dag te praten, de hele dag stand voor te verkopen. Maar het is gewoon heel erg leuk. Dinsdag, uh, dinsdag was de vakdag, dus dan komen mensen toch... Uh, ja, niet het grote publiek, maar uh, de reisbureaus en de, de zakelijke partners... en uh, de mensen die ook heel handig zijn te spreken... omdat je daar dan wel weer leuke uh, afspraken mee kunt maken... En de andere dagen gewoon de hele dag bezoekers, bezoekers. En uh, vermoeiend, maar wel heel erg leuk. We hebben ook nog gisteren de hulp gehad van uh, de burgemeester. Die heeft ons ook geholpen met uh, arrangementen aan de man brengen. Hij heeft nog een prijs hier uitgereikt. Dus, uh... Ja, we zijn goed vertegenwoordigd geweest de hele week. Nou, dat is als uh, Zandvoorten toch wel mooi om te horen. Want ja. nog eventjes voor uh, de mensen die hier wonen. Ja, wij uh, zien op het Raadhuisplein, zien wij dat hele mooie spandoek. hè? Ja. Met wat er allemaal uh, gebeurt en gaat gebeuren. In 2009. Ja, ja hij ja, staat precies. alleen nog uh, van vorig jaar. Dus ik denk, ik ja, ga dus jou even bellen. Want wat gaan ja. we dit jaar doen en wanneer komt het nieuwe doek? Nou, we hebben sowieso natuurlijk gewoon ook dit jaar weer een volle kalender. Uh, de reden dat er nog geen nieuw doek hangt is, uh, is tweeledig. Er was nog wat onduidelijkheid over uh, of het doek er mocht blijven hangen... ...en, uh, en uh, of, het, uh, of het pand kon blijven of niet, of het pand bleef staan of niet. Nou ja, uh, het is nooit helemaal zeker natuurlijk. Maar we hebben, wij, wij nemen de gok dit jaar om gewoon nog een jaar doek op te hangen. Uh, dus dat is sowieso geen probleem. Alleen uh, dat één. En nummer twee was, ja, mensen moeten voor 1 november hun uh, evenement aanmelden bij de gemeente. Ervaring leert echter dat in het begin van het jaar toch nog een hoop mensen spontaan gelukkig uh, bedenken. Nou, we gaan nog een leuk evenement organiseren om uh, te voorkomen dat die er dan niet bij staan. Uh, ...is het gewoon heel moeilijk om op 1 januari het nieuwe doek af te hebben. Want dan zou het zo kunnen zijn dat je er gewoon belangrijke dingen niet op hebt. En dat is zonde. Dus wat we nu eigenlijk uh, gaan doen is... Nou, vorig jaar hing die er met de circuitrun het, het laatste weekend van maart. Nou, we willen hem er nu wel iets eerder op hebben. Maar uh, ja, januari gaat het zeker nog niet worden. We gaan hem nu uh, uh, eind januari gaan hem samenstellen. Omdat we dan zoiets hebben van... Ja, ...als mensen dan niet hun evenementen hebben, hebben, aan hebben gemeld... Ja, dan Houd het echt op. Dus ook nog tevens een oproep voor die mensen die het wel al weten... maar nog niet hebben aangemeld. Kom met je evenementen, uh, want wij gaan dan kijken wat er allemaal op kan. Er is natuurlijk een beperkte ruimte om het nog leesbaar te houden... maar we gaan wel proberen er zo veel mogelijk op te zetten. Dus, uh, en dan, ja, dan gaan we een nieuw doek ophangen. Dat moet zeker gebeuren. Want de mensen uh, willen we graag weer uh, getrokken hebben door dat mooie doek. Oké, okay, nou Lana, heel erg bedankt in ieder geval voor jouw tijd. Uh, want ja, je, hebt het nogal, ja, je hebt het nogal druk daar op de beurs. Heel veel ja. succes nog die laatste dag. En Dankjewel, ik, hoop ik hoop dat je nog wat mensen over de streep kunt trekken om uh, naar dit fantastische dorp te komen. Nou, we zijn vandaag hier weer met drie enthousiaste mensen. Dus uh, ik denk dat het ons gaat lukken. We gaan er in ieder geval heel erg ons best voor doen. Oké, okay, prima. Nou, dank je wel alvast voor je medewerking en uh, nou, tot de volgende keer. Geen dank. Dank je wel, Veel plezier. Amen.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 Ja, dat was Birds met Mr. Tambourine. Men en daarvoor Madcon met Begging. Nou, we gaan even kijken naar wat nieuws uit de regio. En ik... Uh... Ik ben eigenlijk gestopt al bij Harlem in Harlem noord Want in die nacht van zaterdag op zondag zijn twee personen gewond geraakt bij een vechtpartij in de Havikstraat. Want even na half drie gooiden twee mannen een steen door een raam van een woning. En de bewoner van het pand en zijn zoon kwamen hierop naar buiten, waarna er dus een vechtpartij ontstond. Nou, tijdens de vechtpartij is in ieder geval één slachtoffer gestoken met een voorwerp. Nou, na de vechtpartij zijn de twee daders gevlucht in de auto. En deze auto werd later in de Drustestraat staande gehouden. Nou, en de verdachte is erop aan. Gehouden. En de tweede verdachte bevond zich toen niet meer in de auto. Nou, diverse ambulances zijn ter plaatse gekomen om de gewonden te verzorgen. En de recherche is een uitgebreid onderzoek gestart om alle sporen veilig te stellen. Nou, waardoor de ruzie verder dan... Uh, ja, ja, natuurlijk is de ruzie ontstaan natuurlijk door, de, door het feit dat iemand de steen door eruit heeft gegooid. Ik bedoel, waarom doe je dat? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk de reden. Maar daar komt de recherche on toch waarschijnlijk nog wel achter. Nou, voor meer informatie, check abradio.nl. Daar zijn thema's ook nog uh, ...foto's te zien van Michel van Bergen. Gaan we even kijken naar uh, het weer. En dat doen we op www.meteopagina.nl. Nou, zondag. Het is vandaag zondag 17 januari. Nou, ochtends was er eerst wat regen. En in de middag zijn er opklaringen. Matige aan zee, vrij krachtige westelijke wind... ...met een maximum temperatuur van ongeveer 6 graden. En maandag periode met zon en wolkenvelden. Een zwakke zuidelijke wind met een maximumtemperatuur van ongeveer 6 graden. Nou, de normale middagtemperatuur is 5, dus we liggen er eentje boven. En het zeewatertemperatuur langs de kust is 3,5 graden. Het is bijna half 3. Hier bij zondag in Kennemerland. CFM Zandvoort en AB Radio. Dit is Dictator van Sentevold. Minimale. Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur. Ja, dat was uh, Billy Joel met The Longest Time hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Uh, we gaan nog eventjes uh, kijken voor wat nieuws. Uh, misschien heeft u hem al gekocht. Dat kan hier in de regio Kennemeland. Ik uh, klink trouwens ontzettend blikker. Ik zal zo even kijken wat ik daar aan kan doen. Maar Haarlem heeft vanaf nu zijn eigen postzegel. De TNT heeft namelijk de serie Mooi Nederland gemaakt. En uit een, een van deze Mooi Nederland serie bestaat dus de Haarlemse postzegel. En afgelopen dinsdag in de gravenzaal van het stadhuis kreeg burgemeester Bernd Snijders deze vel overhandigd. En het is namelijk de eerste postzegel die de stad Haarlem als onderwerp heeft. En bovendien wordt de postzegel ook nog eens gedrukt door de Haarlemse drukkerij Johan Enschede. Dus eigenlijk ook reden voor Haarlem die zich ook nog eens de meest gasvrije stad van Nederland mag noemen. Een feestelijke presentatie. Nou, Het postzegelvel is ontworpen door Joris Smit van het bureau ontwerpwerk uit Den Haag. En op de velrand is een schetsmatige plattegrond van de stad afgebeeld... Met daarin een wandelroute waarin is aangegeven hoe je langs de belangrijkste bezienswaardigheden kunt lopen. En je kunt bijvoorbeeld zien de gevels van het Tijdens Museum, de Vleeshal, de nieuwe toneelschuur... en verder staan er nog de toren van het stadhuis, het standbeeld van Lauders-Janso Koster en de beeldenis van Frans Hals. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de postzegel gezien. Een postzegel is al klein en als u nu ziet wat ik al me heb voorgelezen... Dan... Dan kunt u eigenlijk wel met een loep uh, kijken of alles er inderdaad op staat. Want het is nogal klein hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar het staat er allemaal op. Ik heb het gecheckt. En het is een, ja, meningen verschillen. De een vindt het een prachtzegel en de ander zegt, nou, het is wel heel erg druk allemaal. En eigenlijk zou je per zegel één monument moeten hebben. Maar goed, check het zelf en koop dus een postzegel van de gemeente Haarlem. Nou, eigenlijk als Kennemerland zou ik zeggen, misschien zijn er ook nog andere gemeenten die een eigen postzegel willen hebben. Dus misschien bijvoorbeeld gemeente Zandvoort, gemeente Bloemendaal. Ja, er zijn behalve monumenten genoeg mooie plaatjes te schieten die prachtig op een postzegel. Kunnen staan. Dus uh, misschien uh, een, uh, een leuk iets voor TNT-post om toch ook te kijken. Behalve Haarlem ook nog eens hier in de regio Kennemerland voor andere gemeenten. Nou, we gaan uh, door natuurlijk met muziek hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En dit is Elgiro met Roof Garden. Hey, ma What your mamma's on the same say? Zinny mon mono monks in the goddamn. Zinny mon mono mono mono mono mono mono mono mono mono wanna mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono Does anyone want to dance up the anyone want to dance in the garden? Does anyone want to dance up the blue? Is anyone gonna go out and sit in the dark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 Welke zou ik bijna zeggen, de dijk met ik kan het niet alleen hier bij CFM's Antwoord en AB Radio. Nou, we gaan nog eventjes naar wat sportnieuws en uh, we houden het nu ook dicht bij huis niet zozeer de plaats, maar uh, ja de persoon, want uh, Haarlemer Ralf Switzer die heeft namelijk in Loosdrecht uh, de natuureis uh, gewonnen, hij heeft hem op zijn naam geschreven, dat was afgelopen maandag en uh, ja, de maritonschaatser uit Haarlem hij soleerde op de bevroren Wuntusplas, want dat, dat is de beruchte bijnaam van Loos van de plassen. en hij had een uh, minimale voorsprong op een groep van vier achtervolgers, van wie Peter die Jan van Eck de sprint won. En Rob Busser arriveerde als derde. Nou, Zwitser is de opvolger van Jan IJsen Kromkamp. Nou, wie dat nog kan herinneren, dat was in 1996. En die voorlaatste editie van de klassieker. Nou, de Ronde van Loosrecht is de eerste natuurklassieker van deze winter. Nou, de 28-jarige Haarnemer. Hij ontsnapte ongeveer 20 kilometer voor de finish uit de kopgroep. En ja, die de wedstrijd over ongeveer 100 kilometer kleur gaf. Nou, de vijf man, die waren al na 40 kilometer uit het peloton weggeschaald. En dat waren Arjen Becker, Martijn en Martijn van S. Dus samen waren het er, was het de kopgroep. Nou, en ongeveer dus 20 kilometer voor de finish. Toen had hij zoiets van: uh, Jongens, ik ga alleen. Want Ralf is namelijk een aanvaller. En hij had zoiets van: Het uh, is nu of nooit. Want uh, ja, het verdere peloton kwam toch dichter bij, het, uh, bij de kopgroep en hij dacht, ja, we moeten nu wel door. En toen bleek dus dat hij de enige was die de, ja, die, zeg maar, die sprint aanging. Dus het was eigenlijk geen sprint, want hij was gewoon helemaal alleen. En uh, hij vond dit de mooiste overwinning uit zijn carrière... Ook omdat hij zoveel pers over zich heen kreeg. Hij is bij de wereld door geweest. Uh, nou, een aantal uh, uh, dagbladen en weekbladen hebben hem geïnterviewd. Hij is nog op andere televisie, uh, uh, tv-programma's uh, geweest. Nou, CFM Zantwoord wilde hem natuurlijk ook spreken. Uh, we hebben hem gebeld, maar natuurlijk, hij is op het, scha op, uh, op het ijs. Want uh, vandaag is het uh, NK, de Nederlands Kampioenschappen uh, van de afstand. en uh, Op kunsteis en hij is daarbij aanwezig. Dus hij had al van tevoren laten weten van sorry, ik kan vandaag even niet aan de telefoon komen. Nou, geen probleem. In ieder geval dus uh, vandaag is hij uh, weer druk uh, op de schaats. Nou, afgelopen donderdag, toen deed hij mee aan de Veluwemeerse Plas, ook een, een, een, een natuurijsmarathon. Nou, die heeft hij niet uitgereden. Dus eigenlijk, uh, ja, van, uh, van, uh, van roem ging hij weer terug naar af, want uh, ja, hij reed hem niet uit. Het ijs was zo ontzettend zwaar dat hij vijf uh, kilometer voor het einde besloot om te stoppen. Vooral om ...omdat hij vandaag dus weer voor de NK moest rijden. En uh, volgende week woensdag dan gaat hij met uh, zijn ploeg van adformatie... ...gaat hij naar de Weissensee in Duitsland... ...om daar nog een aantal wedstrijden te rijden. Nou, Ralf in ieder geval, uh, Ralf Zwitser uit Haarlem. Uh, natuurlijk heel veel succes uh, namens CFM Zandvoort en AB Radio. En we proberen je natuurlijk uh, over een paar weken nog even te pakken te krijgen... ...om te kijken ja, hoe jij de afgelopen weken hebt beleefd. Nou, het is tien voor drie. Dat betekent uh, alweer bijna dat we aan het einde zijn gekomen van... Uh, het eerste uur, maar voorlopig nog eventjes muziek en dit is She Flies on Strange Wings van de Golden Earring. Love her. Dat was uh, She Flies on Strange Wings. Dus van A Golden Earring. Nou, het is bijna. 3 uur, dus dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het eerste uur van zondag in Kennemerland hier op AB Radio en ZFM Zandvoort. Nou, blijf gewoon luisteren, we hebben nog 2 uur te gaan. En uh, volgendje, volgende uur gaan wij het onder andere hebben uh, over de Scouting. Nou, de Regio Scouting, heb ik het over de Regio Kennemerland, die bestaat dit jaar 100 jaar. Nou, in uh, heel, uh, ja, heel uh, Kennemerland gaan zij dus allerlei activiteiten organiseren uh, om uh, omtrent het getal 100 om toch wel te symboliseren dat zij al zo lang bestaan. Nou en wie daar meer over weet en uh, vooral ook over Zandvoort en omgeving, um, ja, welke plo ploegen er nou allemaal wat gaan doen, dat is Ivo Lemmens en we gaan hem zometeen even bellen over de scouting dus, die 100 jaar bestaat. Blijf dus luisteren hier bij CFM Zandvoort en AB Radio en we sluiten af met Belen Perez met ¡Querida La Vida! <tomstig> Vive la vida cada día, de vivir cada